9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... mengt directeur Pijbes van het Rijksmuseum zich in de, de Zwarte Piet-discussie. En Kamerleden bereiden zich in Washington voor op het JSF-debat. Oh, het gaat ook nog over Rusland. Luister maar naar Jan van der Putten. Rusland weigert mee te doen aan de procedure... die Nederland heeft aangespannen bij het Zerecht tribunaal. Nederland eist dat Rusland 30 Greenpeace-activisten vrijlaat. Maar volgens Rusland heeft het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... dat onder Nederlandse vlagvaart inbreuk gemaakt... op de Russische soevereiniteit. Daarom wil het land niet meedoen aan de procedure. Volgens correspondent David-Jan Godfra... zit er iets anders achter die beslissing. Water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 In Noord-Holland was gisteravond laat een lichte aardbeving... met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. De beving was op 7 kilometer uit de kust tussen Bergen en Castricum. Mensen uit Egmond, Castricum en Limmen... maakten melding van een knal en trillingen. Het KNMI zegt dat het epicentrum mogelijk dicht bij een van de gasvelden... op de Noordzee lag. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord... zijn er tot nu toe geen meldingen van schade.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 Maar in ieder geval weg van de vuurhaarden. In het gebied woeden al zeven dagen hevige bosbranden. De wind is aangetrokken, het is er extreem heet. De duizend brandweerlieden in het gebied hebben versterking gekregen van honderden collega's uit andere regio's.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 Een van de plegers van de bomaanslag op de marathon in Boston... was ook betrokken bij drie moorden. Dat zeggen aanklagers in de rechtszaak. In april van dit jaar gingen twee bommen af bij de finish van de marathon. Drie mensen kwamen om het leven. Meer dan 260 mensen raakten gewond. In de zaak staat een van de broers Tsjarnayev terecht. Zijn broer, die door de politie van Boston werd doodgeschoten... zou twee jaar geleden drie Joodse mannen hebben vermoord.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 Kiesinformatie naar de ANWB. Lastige ochtendspits was het Johnson Hoka. Ja, dat was vooral rond Rotterdam. Nog een paar opvallende viers op dit moment. Op de A9 richting Alkmaar. Bij knoop het Raasdorp nog twee kilometer door een uitgebrande auto. dus is één rijstrook dicht. En op de A15 Europoort richting Rotterdam. Dan staat voor het knooppunt vijf kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. Blokkeert daar één rijstrook. De A16 richting Antwerpen. Bij knoop het Galder drie kilometer na een ongeluk. Ook daar is de rechter rijstrook dicht. En op de A 58, Tilburg richting Breda staat een vrachtwagen stil bij Goorle. Er staat 4 kilometer file. Daar is de rechterreis ook afgesloten. En ook afgesloten is de N270, de weg Helmond de Wel. Daar is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen deurne en aansluiting met de N277. Al het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Het gaat zo duidelijk over geld, over bier, over de Joint Strike Fighter en Zwarte Piet. Ik zou maar blijven luisteren.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 Bel Autotaalglas taalglas 0800 0828. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. En de discussie gaat maar door. die komt? Ja, en Zwarte Piet. En hoe natuurlijk is het nog dat Zwarte Piet meedoet. Zo meteen directeur Wim Pijp is van het Rijksmuseum... over de eerste Afrikaanse man geportretteerd in de Europese schilderkunst zeker, het draait om de pepernoten. In ieder geval bij de Europese banken, want daar gaan we het eerst over hebben. Kunnen die tegen een stootje en hoe meet je dat? De Europese Centrale Bank heeft zojuist de voorwaarden voor een nieuwe stresstest... voor de belangrijkste Europese banken bekendgemaakt. Vanaf november worden 130 banken grondig doorgelicht... om te zien of ze gezond en sterk zijn. Gezond en sterk genoeg om de stormen te doorstaan. Uitkomsten van de test zijn volgend jaar november dan klaar. We gaan over praten met hoogleraar bankwezen aan de Universiteit Tilburg, Harold Benning. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u het al gezien? Wat houdt de nieuwe stresstest in? Ja, dus, ik heb het net bekeken, maar er zijn natuurlijk, de afgelopen weken wordt er heel veel over gesproken. Waar het om gaat is dat we de balansen van de Europese banken financieel willen opschonen. Volgend jaar november neemt de Europese centrale het toezicht over van deze groep van ruim 100 banken in Europa. En natuurlijk de ECB wil voorkomen dat, we, dat ze zeg maar banken krijgen met grote problemen. En wat ze nu gaan doen is dat ze die balansen van de banken gaan screenen, dat ze gaan doorlopen. En ze gaan met name kijken ook zeg maar naar, we komen natuurlijk uit een de grote financiële crisis, zijn we op de portefeuilles van banken... op commercieel vastgoed, lening aan midden- en kleinbedrijf... zitten daar niet eigenlijk veel betalingsachterstanden. Met andere woorden, krijgt een bank daar al zijn geld wel terug. En als dat niet zo is, zullen banken dus daarvoor voorzieningen moeten treffen. En dat betekent dat het natuurlijk ten koste gaat van hun basis van eigen vermogen. En dat moet nu naar voren komen. Oké, okay, het nou gaat het natuurlijk om, om de banken met grote eh, balansen van eh, meer dan 30 miljard euro. Verwacht u daar veel dijken uit de kast? Nou, het is uh, toch bij uh, internationaal financiële analisten is er al heel lang een discussie hierover, hè, ook over zogeheten zombiebanken in bepaalde Europese landen. En uh, het is toch het verhaal een beetje dat er boven dat Europese bankwezen nog iets van honderden miljarden aan zeg maar, verborgen verliezen cirkelen. En dat is van groot belang om die op te ruimen. Want zolang die verliezen daar zijn, kunnen die banken ook niet nieuwe kredietverlening geven om economische groei weer te gaan financieren, als ze nog op dat soort verliezen zitten. En we hebben daar een heel belangrijk voorbeeld van in Japan. Japan 20 jaar geleden is een vastgoedbubbel gebarsten. Toen hebben ze heel lang gewacht met het uh, schoonvegen van de balansen van de banken. Nou, we weten allemaal dat Japan de afgelopen 20 jaar een economische groei heeft gehad van rond 0%. En dat willen wij natuurlijk in Europa vermijden. Ja, ik, ik dacht dat wij uh, verliezen niet meer mochten verbergen. dat de banken transparanter zouden worden. Ja, maar het gaat natuurlijk wel, uh, er zijn natuurlijk allerlei manieren om zeg maar, uh, en dan hoeft het niet zozeer direct om Nederland te gaan, maar zeker in een aantal Zuid-Europese landen waar die, waar die verborgen verliezen uh, toch aanzienlijk zouden kunnen zijn. En uh, via allerlei manieren van boekhoudkundige technieken of hoe ga je met betalingsachterstanden om. Nou, wat de Europese Centrale Bank vandaag doet is ook met, zeg maar, geharmoniseerde voorschriften komen hoe je bepaalde uh, achterstanden verliezen moet behandelen. Ja, maar meneer Benink, dat is me nog niet helemaal duidelijk wie er dan uiteindelijk voor opdraait. U zegt, ja, de bank moet het herstellen, maar, maar hoe dan? Ja, dat is de grote. Inderdaad, kijk, als een bank nog uh, zelf naar het nemen, naar het herkennen van de verliezen voldoende sterk is. Nou ja, dan kan een bank bijvoorbeeld naar de kapitaalmarkt gaan en nieuwe aandelen uitgeven. Maar dat zou voor heel veel banken die diep in de problemen zijn, niet uh, mogelijk zijn. En het debat in Europa van de afgelopen maanden is eigenlijk, en dat gaat nog steeds door. Wie gaat daarvoor, wie gaat die verliezen absorberen? Wie gaat die banken van nieuw eigen vermogen voorzien? Er zijn twee hoofdrichtingen. De ene hoofdrichting is: laat maar de belastingbetalers dat doen nationaal in landen of de Europese belastingbetaler. Mm -hmm. Nou, dat is een route die veel Zuid-Europese landen en ook Frankrijk voorstaan. Daarnaast heb je het verhaal van, wat wij noemen dan de BDIN, dat de aandeelhouders en de houders van achtergestelde leningen in eerste instantie moeten bloeden voor de verliezen. Net zoals we dat in Nederland bijvoorbeeld bij SNS hebben gedaan. En we zijn het daar in Europa niet over eens. Um, waarschijnlijk later deze week, komende wanneer regeringsleiders bij elkaar komen, zullen ze ook een oproep doen dat dit voor het eind van het jaar moet worden geregeld. Maar het het gaat natuurlijk om een hele fundamentele kwestie. Ik nee. denk dat in de meeste Europese landen dat er sowieso politiek helemaal geen draagvlak bestaat om die verliezen weer door de belastingbetaler te laten dragen. Net zoals in 2008 in eerste instantie hebben gedaan. En dat heel veel landen, zeker in Zuid-Europa, dat het niet kunnen. Want dan gaat een staatsschuld nog verder omhoog. En dan kan natuurlijk de eurocrisis weer gaan oplaaien. Waar staat u trouwens in deze discussie? Nou, ik ben zelf een, een duidelijke voorstander van dus die Beelin. Dat in eerste instantie dus ook verliezen moeten worden opgelegd aan de aandeelhouders en houders van achterstelde leningen. Want die hij zijn ook het risico aangegaan bij die financiering van de banken. Nou, dat banken, weten ze ook. En als die bank veel risico heeft genomen, ja, dan zullen zij daar ook voor een deal voor moeten bloeden. Ja. Die stresstest, uh, meneer Benning, komt dat extra hard aan bij de Rabobank? Want uh, hen hangt, we hebben het uh, eerder gezegd, een boete van misschien wel een miljard dollar boven het hoofd vanwege die Libor-rente-affaire. Ja, ja, dan hoe oordeelt u het de daarover? De Times heeft daar nu uit drie bronnen eh, vandaag dat artikel. Hè, waarschijnlijk begin volgende week eh, zal dat naar voren komen. Maar het lijkt eh, nu wel bijna zeker dat er dus een grote boete voor de, eh, voor de Rabobank eh, aan zit te komen. Dat is iets anders dan het verhaal van de stresstest test. Want de Rabobank is mm -hmm. überhaupt een bank die heel sterke kapitaalbuffers heeft. Eh, dus ook dus een dat boete kunnen ze wel hebben. Miljard, eh, dollar, als dat waar is, zou de Rabobank makkelijk kunnen weerstaan. Goed, Harald Benink, hartelijk dank voor uw commentaar. Goedemorgen. goedemorgen. Het is twaalf minuten over negen. Um, directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbers neemt de uitdaging aan... en nodigt het VN-team, dat onderzoek doet naar het Sinterklaasfeest in Nederland... uit in het Rijksmuseum in Amsterdam. Gisteren werd bekend dat het team graag naar Nederland zou willen komen... om het Sinterklaasfeest mee te maken. Meneer Pijpers, goedemorgen. Goedemorgen. Is er iets speciaals wat u ze wilt laten zien? Nou, het Rijksmuseum heeft uh, een ruime collectie zoals uh, de meeste mensen weten. En in die ruime collectie uh, grossiert het ook van, uh, van ja, wat je zou kunnen noemen uh, allerlei gedachte voorlopers van Zwarte Piet. Uh, of juist niet. Uh, het vroegste voorbeeld wat we hebben is uit 1520. Uh, waarop wij een zwarte man zien op een klein schilderijtje. Een prachtig portret, een trotse kerel die vermoedelijk in de hofhouding van Karel de Vijfde een rol speelde. En dat is eigenlijk al voordat de slavernij in deze contraille werd gebezigd. Mm -hmm. en zijn, zijn baretje, zijn, zijn fluwelen jasje. Kortom, al die attributen die we nu aan Zwarte Piet toedichten... en die als een soort clownspak worden weggezet. Ja, die traditie is al veel ouder dan de slavernij. Dus, dus er wordt allerlei onzin gebezigd in allerlei media op dit moment... waarvan ik denk van, ja jongens, kijk nou even naar de feiten. Let op de nuances en... Doe nou niet al te grote uitspraken. Want uh, deze man, was dat ook was dat een knecht? Was hij die in dienst van... Uh... Nou, een knecht. Hij was een ridder. Oké, okay, <laughs> uh, ja. En in, in, dienst, ja, in dienst van, inderdaad. Maar uh, zeker niet uh, het, het stereotype beeld van een, van een slaaf die... Um, ja, het is geen slaaf. Ja, hij was inderdaad in dienst van. Maar dat hij was autonoom. Nou ja... Dat kan je inderdaad afvragen in, in hoeverre iemand in die tijd autonoom was als die lid van de hofhouding was. Maar die, uh, het portret van die man uh, laat duidelijk zien dat het iemand is met een, met, een, met een belangrijke status. En het is beslist niet zo dat deze man uh, een, een, een, een slaaf is... Die, uh, ja, die is buitgemaakt in, in Afrika en daar via tussenhandel of wat dan ook uh, in de Nederlanden is terechtgekomen. Ja. Meneer Pijbers, in het Rijksmuseum is een uh, overzicht te zien van Nederlandse geschiedenis en cultuur en kunst. Ja. Heeft u ook iets speciaal over Sinterklaas in de collectie? Uh, ja, we hebben een prachtig schilderij, 17e eeuws. Begin 17e eeuw, uh, geschilderd door Jan Steen, hangt op de eregalerij. Waar het Sinterklaasfeest uh, wordt uitgebeeld met uh, inderdaad... Rond de schoorsteen. Er is geen Sinterklaas en er is ook geen zwarte piet op te zien. Maar er zijn wel kinderen te zien die uh, de een de roe en de ander de gart krijgen. Uh, ja. uh, kinderen die inderdaad uh, zoetigheid uh, krijgen. Dus de hele traditie van het, van het Sinterklaasfeest is ongelooflijk oud en, en diep ingeworteld in de, in de Nederlandse cultuur. En dat kan je niet zomaar even door een werkgroep, laat staan de politiek. Uh, van bovenaf bepalen dat een traditie anders moet. Dat uh -huh. tradities worden gemaakt door, door mensen zelf. Dat is een cultureel fenomeen. En daar heb je als overheid gelukkig maar heel weinig invloed op. Heeft u dan geen enkele moeite met uh, uh, bepaalde raciale stereotyperingen? Iets waar bijvoorbeeld een striptekenaar als Hergé ooit voor verketterd is. Uh, het op een bepaalde manier afschilderen van uh, mensen uit Afrika? Uh, ja, ik heb inderdaad... Maar goed, je moet alles in zijn tijd begrijpen. Dus u, u duidt op, op Kuifje in Afrika. Mm -hmm. daar, wordt inderdaad, uh, daar worden negers als... En ik gebruik het woord negers, want zo heten die, die mensen daar in Afrika. Het, het, op een hele stereotype manier worden daar neergezet. Nou, dat beeld dat is inmiddels uh, achterhaald en, en uh, niet meer van deze tijd. Um, wat nog wel van deze tijd is, vind ik gewoon het Sinterklaasfeest. Zoals je dat uh, viert in Nederland... En we moeten daar nu niets al te overspannen over doen. Ik begrijp heel goed dat de gevoeligheden liggen. Maar het is te makkelijk. En ik vind het ook te plat om te zeggen... dat Zwarte Piet rechtstreeks ons terugbrengt ja. naar de slavernij. En dat het een 19e eeuwse uitvinding is. Het is allemaal klinklare ons. Maar is het ja. ook niet heel makkelijk om je te verschuilen achter tradities? Ik me ook niet achter tradities. Ik stel alleen vast dat die traditie er is. En dat die langzamerhand wel mee meeandert en, en groeit mm -hmm. en zich ontwikkelt. Maar het is niet zo dat je dat... Uh, met, met geforceerde kracht van bovenaf kan doen. Dat zie ik ook in de enorme tegenbeweging die, die nu, die nu uh, opkomt. Het, het, het, het lijkt alsof heel Nederland nu op zijn kop staat... Uh, maar het is een, een discussie die, die met name gevoed wordt en, en ook geïnitieerd is... en ieder jaar op hetzelfde moment een beetje door een kleine club wordt, wordt ingestoken... en dan lijkt het net door, ja, door het bepaalde media dat, dat heel Nederland in brand staat. Terwijl als je buiten de rand staat met name eh, kijkt wat er aan de hand is... Dus het overgrote deel van de Nederlandse bevolking vindt die Sinterklaasviering gewoon een prima feest. Het is ook niet zo dat Sinterklaas ons allemaal terugbrengt naar het katholicisme. Ik bedoel, hij is, hij is een, een katholieke heilige. Da, daar valt ook niemand over. En dat is, uh, dat is een, van eenzelfde soort absurditeit als, uh, als Zwarte Piet die, daar, uh, die daarnaast loopt. Dus dat, dat, dat die hele discussie zich nu focust op, op de huidskleur van Zwarte Piet... Dat op zich begrijp ik dat wel en ik heb ook respect voor de gevoeligheden. Maar het is niet zo dat je dat 1, 2, 3 even kan uh, omdraaien. En dat geldt hmm. hetzelfde geld voor, voor het katholieke geloof van, uh, van Sinterklaas. Gaat u echt die VN-delegatie uitnodigen? Gaat u, uh, stuurt u een brief? Um, nou, ik, ze zijn van harte welkom. Dus, uh, nou ja, nou, misschien, uh, misschien is het noodzakelijk om ze er nog even op te wijzen. Dat ze, nou komen, ja, dat ze langskomen. Uh, uh, we kunnen best een brief sturen en dat is, uh, dan zijn ze inderdaad van harte welkom om de nuances van, van het Zwarte Piet uh, en de Sinterklaasviering in Nederland om, die, uh, om daar kennis van te nemen. Want wat nu gebeurt, ik heb toch stellig de indruk dat deze uh, professor Shepard uh, niet eerder in Nederland geweest is. Laat staan dat ze, weet, uh, dat ze het fijne weet van de Sinterklaasviering. En dan vind ik haar uitspraken, zoals ze die nu althans via de media doet, vind ik uh, op zijn minst voorbarig. Wim Pijpens, directeur van het Rijksmuseum. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja, Johnson Hoka voor de verkeersinformatie. Ja, de spits zit er bijna op. Nog twee files op de A16 Breda richting Antwerpen. Er staat door een ongeluk bij Knop het Galder 3 kilometer. Bij Knop het Galder is de rechterrijstok ook dicht. En op de A58 Tilburg naar Breda, er staat een vrachtwagenstil bij Gorde. Er staat inmiddels ook 3 kilometer file en ook daar is de rechterrijstok ook afgesloten. De omzet van Heineken is in het derde kwartaal wel gestegen... maar de winst daalde met maar liefst 15 De bierbrouwer had vooral last van de dalende bierverkoop... in Oost- en Midden-Europa. Om die biermarkt nou een nieuwe impuls te geven... presenteerde Heineken deze week een innovatie. Een nieuwe thuisstap. De Sub, heet die. En verslaggever Jeroen Schutteijzer kon hem al proberen. Leontien van de Brink... Dit lijkt nou net een koffiemachine, dat geluid ook. Nee, dit is absoluut geen koffiemachine. Ik vind het een heel mooi apparaat. Er komt bier uit en jullie hadden al zo'n apparaat, zo'n thuistap. Ja. Waarom dan deze nieuwe? Omdat we eigenlijk na een jaar of uh, tien het eigenlijk ook wel goed vonden... om uh, door te gaan met de ontwikkeling. U had de biertender. Beertender is wat groter. Want waarom deze sup? Er zit twee liter bier in, het ziet er uh, goed uit... Dus uh, we geloven dat het apparaat uh, wellicht in de keuken komt... maar misschien ook wel in de huiskamer. Bavaria en Gols die hebben het ook geprobeerd. Zo'n thuistap, die zijn ermee gestopt. Want ja, het was toch een beetje een flop. Bent u eigenwijs? Een vers getapt biertje blijft iets wat men uh, teruggeeft, ook wat, wat, wat de consumenten aan ons teruggeven, dat ze dat als allerlekkerste ervaren. Uh, ik hoor van die andere merken dat de uh, consumenten vinden het thuis toch wat uh, gedoe met die tap en, uh, en de prijs vinden ze ook aan de hoge kant. Koffie uit een uh, mooi espresso apparaat is ook vaak zeven keer duurder dan een gewoon bakkie. De, de prijs van het bier uh, zal niet uh, veel hoger zijn dan, uh, dan normaal gesproken. Uh, de prijs van het apparaat, ja, dat is wellicht een, een, een barrière. Dat zou, dat zou heel goed kunnen. Uh, wij geloven ook niet dat, uh, dat dit apparaat door uh, alle huishoudens in Nederland gekocht wordt. Uh, we geloven er wel in dat uh, dit apparaat uh, heel geschikt is voor uh, ja, wat, wat jongere, uh, stedelijke uh, man. Met name mannen. Gerard Rutte, supermarktkenner. Ik vind het een, een kansloos verhaal. Het ding is veel te groot om in een normale keuken te zetten. Niemand zit daarop te wachten. Heineken vergelijkt dit een beetje met uh, een koffieapparaat. Ja, dat is een taal uh, verkeerde vergelijking. Koffie gebruik je echt elke dag, morgens, middags en s'avonds. En bier gebruik je alleen maar uh, hoogstens uh, s'avonds en uh, vaak nog alleen maar in het weekend. Dus dat is echt de plank mislaan. Het grootste fout die ze maken is dat ze niet naar de consument kijken. Ze zeggen ja, maar je kunt hem ook uh, in de biljartkamer zetten of in de thuisbios... Ja, heel leuk. Goed geïntroduceerd. Want ik ken helemaal niemand die een biljartkamer heeft. Ik ken ook helemaal niemand die een thuisbioscoop heeft. Dus misschien de grachtengorrel, maar die kopen wat anders. De grachtengorrel, die koopt een wijnkast... waar hele dure wijn in staat, waar je de kinderen uh, van, bij weghoudt. Dat is leuk voor je vriendjes, vriendinnetjes. Maar een biertap van Heineken is gewoon te ordinair, te groot, te lelijk. Grols en Bavaria, die zijn er al mee gestopt hè, met de thuistap. Ja, er zat gewoon te weinig omzet in. Hoe kan het nou dat zo'n wereldconcern dan volgens u de plank mislaat? Dat komt omdat de raad van bestuur niet weet waar de consument mee bezig is. Neem Steve Jobs, Steve Jobs van Apple, oprichter van Apple. Wist is precies waar de consument mee bezig was. Hij wilde alles kleiner maken, simpeler maken, minder knoppen, geen gebruiksaanwijzing. Maar dit is gewoon echt een, een smurven ding. Een smurven ding? Ja, dit gaat niet werken. Steve Jobs zou dit nooit goedgekeurd hebben en dus per definitie een failure. Dit gaat gewoon heel slecht voor het imago en voor het merk Heineken. Verzin is wat anders, zou ik zeggen. Kom eens met de origineels. Hij gaat hem niet kopen, de thuisstap. Supermarktkenner Gerard Rutte zei die tegen verslaggever Jeroens getijden. De defensiespecialisten uit de Tweede Kamer zijn in de Verenigde Staten... om zich voor te bereiden op het grote slotdebat... volgende maand over de Joint Strike Fighter. Het kabinet mag dan een besluit hebben genomen. De Kamer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Vooral de PvdA neemt dit serieus, zag... Bessel de Jong, onze correspondent. Anseline IJzing, Tweede Kamerfractie, Partij van Arbeid, woordvoerder, Defensie. De Kamerdelegatie uit Den Haag neemt even pauze op uh, 100 meter afstand hier van het Lincoln Memorial. En uh, iedereen heeft hier een lunch genomen. Ik heb een hotdog genomen met een paar frietjes. En okay. het, was, het was prima. Past helemaal uh, binnen de tijdslimiet die we hier hebben. Principebesluit over die F-35, over de JSF, zoals die heet in Nederland is genomen. Waarom dit bezoek van deze delegatie nu? We hebben gesproken met de vertegenwoordiger van het bedrijf wat de F-35 produceert, dat is Lockheed Martin. Wat is uw belangrijkste vraag? Kan de F-35 wat wij denken dat hij zou moeten kunnen als het gaat om de capaciteit die hij nodig heeft, zoals wij in Nederland binnen onze eigen veiligheidsstrategie, kan de F-35 daarvoor ingezet worden? En ik laat het allemaal even heel goed op meewerken, want uh, we gaan woensdag naar uh, Eklind Base toe. Uh, daar zullen we ook nog hele gesprekken Waar hebben. de testtoestellen uh, staan, de Nederlandse testtoestellen? Verder deze week hebben we ook nog u, wat. U geeft toe. nog geen samenvatting op dit moment van wat, voor, wat, u, wat u voor indrukken meeneemt naar Nederland. Of uw vertrouwen in het toestel is gegroeid of afgenomen? Nee, we zijn hier om die gesprekken te voeren. We hebben er nog een aantal te gaan, ook vanmiddag. Dus ik zal een heleboel nog op me in laten werken. En dan eens heel goed bekijken wat dat gewoon in totaal nu betekent. Wat we gezien hebben, informatie gehoord hebben. En dat is ook het doel van deze reis. Nou, ik ben Ronald Fuik voor de VVD, Defensiewoordvoerder. Ik heb gezien hoe met name de Amerikanen zelf. En dan praat ik niet over Lockheed Martin als fabriek. Maar met name de, de, de, de mensen van het Pentagon hier zich bemoeien met wat er gebeurt rondom die F35, hoe zij daar naar kijken, hoe kritisch zij daar ook naar kijken. En dan praat je over de prijsontwikkeling, dan praat je over het op tijd klaar zijn van het toestel en alles wat daar omheen hangt. En je praat over dat wat het toestel moet kunnen. Ik heb hier gezien en me ook laten overtuigen dat, dat zij daar bovenop zitten, dan heb ik wel daar, daar, daar het volste vertrouwen in. Het is alleen de vraag of wij ook in deze tijd, we maken toch ook als een toch wat lastige tijd door als het gaat om onze economie. Financieel? Ja. Financieel. Hoe ga je nou met elkaar beslissen dat je, dat je toch een behoorlijk bedrag gaat uitgeven voor een jachtvliegtuig? En dat is waar wij nog eens even flink elkaar in de ogen gaan kijken. U bent dan redelijk vol vertrouwen, maar als ik naar uw Partij van de Arbeid collega luister, lijkt het ontzettend gevoelig. Geeft dat aan hoe moeilijk dat debat nog gaat worden? Um, ja, dat denk ik wel. We komen aan bij de, bij de grote finale van deze uh, discussie. En ik zie ook heel goed de discussie die daar binnen de PvdA wordt gevoerd en, en dat, daar, uh, dat, dat, dat daar nog wat uit te leggen is voor die mensen. Nou, hoe, hoe lastig gaat de coalitiepartner het nog maken in deze discussie, denkt u? Dat kan ik niet beoordelen. Dat kan ik, niet beoordelen. ik zie het zelf als een... Uh... Zojuist naar uw collega luistert wordt het nog heel moeilijk. Dat, dat zou kunnen, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, ik kan niet in, in, in, in, bij de PvdA naar binnen kijken. Kijk, er ligt een kabinetsbesluit. En uh, wij zullen dat kabinetsbesluit in ieder geval vanuit de VVD uh, verdedigen. Maar ook wel heel kritisch bespreken. En als dat besluit overeind blijft, ja, we zullen het zien. Uh, maar in ieder geval, we gaan voor een goede uitkomst. Ja, ja, een bijdrage van correspondent. Wessel de Jong. Een logistieke hotspot blijkt er te liggen bij Koevoorden. Ja, daar kan geld verdiend worden. Maar de mensen die daar wonen zijn bescheiden en trommelen zich niet op de borst, Marno. Rimmers. Nee, maar toch komt er elke 20 seconden een zak van 25 kilo gluten in dit geval. Terwijl het bedrijf enkele jaren geleden failliet was. Ja, dat klopt. En uh, toen hebben we een aantal keuzes gemaakt. En uh, we hebben met klanten gevraagd van waar is behoefte aan. En toen hebben ze gezegd het zou goed zijn als je machines uh, bouwt waarmee je kunt verpakken. Dus wij kunnen, in, in, per, uh, we kunnen goederen hier vervoeren, opslaan. Maar de laatste jaren hebben wij geïnvesteerd in twee verpakkingsinstallaties. En we staan nu bij eentje. En hier kunnen wij gluten in welke vorm ze ook binnenkomen. kunnen wij een andere verpakkingsvorm geven. En zo gaat dat bij het bedrijf Graco in Koevoorde. wat dus aanvankelijk failliet was. Ben Blog heeft met een aantal andere mensen de koppen bij elkaar gestoken. en onder andere gebruik gemaakt van de spoorlijn die hier ligt met Duitsland. de Bentheimer Eisenbahn. We hadden net de wethouder hier, de wethouder van Economische Zaken. En die vertelde nog eventjes hoe ze daar hier handig mee omgaan. Nou, kijk, in de eerste plaats door de ontwikkeling die hier bij Graco plaatsvindt, heb je alweer direct tien banen extra. Het zijn ook nog wel indirect weer tien banen die erbij komen, dus de werkgelegenheid neemt weer toe. En nou, de, de interesse die er dan ook daardoor ontstaat voor het logistieke deel van Koelvoorten neemt ook toe. Er zijn steeds meer bedrijven die belangstelling hebben om hier braakliggend grond te kopen? Ja, er zijn steeds meer bedrijven. En als je ziet, we staan hier op het Europark. En het Europark dat is een, een park dat grensoverschrijdend is. Dat hebben we samen met de gemeente Emeliegaan hier aan de andere kant. En dat is 350 hectare groot, 230 hectare aan Duitse zijde, 120 hectare aan Nederlandse kant. En als je nou ziet dat al twee derde van al die gronden verkocht zijn en waarop gebouwd gaat worden. En we op dit moment nog duidelijk in onderhandeling zijn met heel veel gegadigden. Dat betekent dat het nog enorm gaat toenemen dus. Maar het is zo gek, want we hebben ook ooit die Betuvelroute aangelegd. Ligt die dan eigenlijk op de verkeerde plek? Ja, het is moeilijk voor mij om daar een oordeel over te geven. Nou, ik doe eens. Wel, nou ja, ik, ik, ik vind wel dat de mogelijkheden die wij hier hebben nog onvoldoende benut worden door degene die nu nog zitten te worstelen met die Betuvelroute. Want hier kan het gewoon... Van daar gins ligt Duitsland. Het, nou ja, als je steenhard hard gooit, gooi je Duitsland in. Ja, wij, wij zijn misschien wel niet helemaal zo'n goede werpers, maar het kan er zo. Wethouder Roelers van uh, de gemeente hier... Ja, uh, gebruik gemaakt van de spoorlijn. Die betere route. Ze zouden willen dat ze zo'nzelfde aansluiting hadden. Zit er nog meer groei in, meneer Blog? Uh, ja, want hier is de infrastructuur al aanwezig. Dus wij kunnen hier in deze regio Kouvarden en emme hebben we de faciliteiten in huis om sterk te kunnen uitbreiden richting Rotterdam, open spoor... en ook uh, richting het Europese achterland. Dus waar de Betuwelijn de komende jaren worstelt met voldoende treinen... hebben wij hier de, de mogelijkheden en de ruimte... om veel meer treinen via Koervoorde te laten verlopen. Nou, dat klinkt allemaal heel positief. Het is wel zo, u hebt vanmiddag de officiële opening... maar door mijn toedoen is uw pak nogal stoffig geworden, dat wel. Ja, maar dat is niet zo erg. Het valt wel mee en daar zijn stormerijen ook voor. En ik heb gelukkig nog achter in de auto oh, een vers pak dus, dus een vers pak. <laughs> Oké, <Okay>, nou dan <laughs> doen wij onze blauwe mutsjes af en nemen we afscheid van Koevoorde. Marno Remmers was daar vanochtend tussen de granen en vooral tussen de rails. Prachtig verhaal van Marno vanochtend vanuit Koevoorde. Je vindt het terug op onze website. Moet u even naar nos.nl. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. En geven het stokje door aan Sven Kokkoman. Goedemorgen, Sven. Dag, Lara. Goedemorgen. Wat heb jij zo? Nou, iets niet zo vrolijks. De nieuwste suïcidecijfers. Namelijk ja. het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte zometeen bekend. In het zuiden van Europa hebben we gezien dat dat aantal flink is toegenomen. Mede dankzij de economische crisis. De vraag is: is dat ook in Nederland zo? En niet alles wat je leest op Wikipedia is waar, want er wordt wat afgerommeld daar. Informatie wordt vervalst. Sluikreclame zit er. En uh, daar gaat de Internet-encyclopedie. Nu wat aan doen. Aha. Dat en meer, zometeen bij de Doe. Karel. Dit is Radio 1. Nu is het NOS-journaal van half tien, Jan van der Putten. Rusland weigert mee te doen aan de procedure die Nederland heeft aangespannen bij het Zerecht tribunaal. Nederland eist dat Rusland 30 Greenpeace-activisten vrijlaat. Maar volgens Rusland heeft het Greenpeace-schip Arctic Sunrise, dat onder Nederlandse vlag vaart, inbreuk gemaakt op de Russische soevereiniteit. En daarom wil het land niet meedoen aan de procedure.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 En de autoriteiten van de Australische deelstaat New South Wales... hebben de bewoners van het natuurgebied de Blue Mountains opgeroepen te vertrekken. In het gebied niet ver van Sydney woeden al zeven dagen hevige bosbranden. De autoriteiten verwachten dat vandaag de zwaarste dag wordt. En dat zijn de hoofdpunten. Eerst informatie, John Hoka. De ochtendspit zit er bijna op. Nog één viel op de A16, breda richting Antwerpen. Daar staat na een ongeluk. Tussen Afrit Rijsberg en Knoop het Galder 3 kilometer. Bij Knoop het Galder is de rechte rijstrook afgesloten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven het aantal zelfmoorden in Nederland is sinds 2008 met 30% gestegen. Minister van Volksgezondheid Schippers geeft geen openheid... over luxe reisjes voor ambtenaren. Wikipedia gaat fraude aanpakken... en het ochtendtumeur van Koos Postemaat is 2 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend aan het rennen. Goed voor hem, in Kaam. Ze rent alweer een maand van 12 maanden blootvoets door Nederland... Op zoek naar zwerfafval, ben je dan gek of bezield? Mag ze zelf zo meteen gaan uitleggen. Bij voorkeur op een bankje. <laughs> Volg mij op Twitter als u wilt. S. Kokkelman is het adres. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgen.nl. .no. Zojuist, dames en heren, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de nieuwste cijfers bekendgemaakt over het aantal zelfdodingen in Nederland. Jan Latte is demografisch onderzoeker bij het CBS. Goedemorgen. Ik zei, al sinds 2008 toegenomen met 30 procent. Ja, dat klopt. Je mag wel spreken van een tragische trend. En uh, in absolute aantallen uh, in 2007 1353 uh, zelfdodingen in Nederland. Uh, en dat is nu opgelopen in 2012 tot 1753. Oftewel, plus 400 zelfdodingen uh, in vijf jaar tijd. Dat is exceptioneel. Ja, u zit al een tijdje bij dat CBS. Ooit zo'n ontwikkeling gezien eigenlijk op dit terrein? Ja, ja, eerder gezien, alhoewel in de cijfers gezien, dat was toch begin jaren 80. En, en het frappante is dat we in absolute aantallen gezien, nu komen we op 1753, uh, in 84 was het 1782. Dus je ziet ergens uh, een link met uh, 30 uh, jaar geleden. Ja, en dan denk je meteen aan de crisis, want ook in de jaren 80 was het crisis. Uiteraard denkt daar iedereen aan en denken wij ook aan. Alleen we kunnen die, die link op met deze cijfers op dit moment niet leggen. Uh, maar goed, uh, de indruk uit het buitenland uh, die geeft aan dat men dat, dat daar eerder doet. Uh, Verenigd Koninkrijk, daar zijn onderzoeken die zeggen het hangt toch samen ook met, met uh, economische toekomst. Situatie met werkloosheid. Maar ook in Nederland. Die heeft onder andere onderzoek gedaan. En die wijst ook op de samenhang tussen ja, stijgende trend in, in, in zelfdodingen en, en uh, ook het vertrouwen van de van in de samenleving, in de economie. Laten we de cijfers eens even differentiëren zoals dat heet uh, in de verschillende bevolkingsgroepen en de seksen. Wat zien we dan? Nou ja, we hebben min of meer toevallig iets verpand gezien. En dat is dat die stijgende trend uh, zich uh, niet voordoet uh, bij niet-westerse allochtonen. En wel bij, bij zeg maar, de autochtonen en de westerlingen. En dan moet je ook vooral denken aan Europeanen, uh, uh, Belgen, Duitsers. Dus daar zien we stijgende trend in zelfdodingen. Bij niet-westerse blijft dat uit. Die, die handhaven zich uh, ook in crisistijd, zullen we maar zeggen. Uh, en als je dan kijkt naar de grootste groepen... Bijvoorbeeld uh, Turken Marokkanen. Ja, die zaten altijd al op een, een, een laag niveau. Uh, relatief weinig zelfdodingen. En dat verandert ook niet. En is er een verschil tussen mannen en vrouwen nog? Ja, er is altijd verschil tussen mannen en vrouwen. En, en mannen zijn altijd wat, wat, wat risicovoller, wat kwetsbaarder. Um, en, en dat heeft onder andere te maken ook met sociale verbanden. Mannen zijn wat vaker bijvoorbeeld gescheiden en alleen... en geen contact met de kinderen, raken dan ook nog werkloos. Hun hele leven is een puin bij wijze van spreken. Vrouwen redden zich eerder sociaal, hebben vaak ook kinderen. Dus je ziet al heel duidelijk altijd een invloed van sociale context. Mannen zijn kwetsbaarder in deze... Juist. Goed. Uh, bent u geschrokken eigenlijk van dit uh, cijfer? Ja, ik vind het uh, dramatische cijfers. Ik zei ook tragische trend, want plus 400 op jaarbasis. Ik bedoel, uh, Lampedusa was een nationale ramp met 350 uh, verdronken mensen. Hier hebben we 400 uh, in één jaar. Uh, ja, het zijn natuurlijk incidentele gevallen. Het gebeurt niet in één keer, maar als cijfer is het uh, dramatisch. En zou u ook willen spreken van een nationale ramp dan? Um, ik, ik zou erop willen wijzen dat het grote aantallen zijn. En, en dat dat erg zorgelijk moet zijn. En het is ook zo. Uh, de overheid doet ook alle moeite om er wat aan te doen. en We moeten daarnaast zeggen, laten we ook nog zeggen... Uh, Nederland is uh, Europees gezien uh, een relatief gunstig land wat dit betreft. Het, het zelfdodingscijfer is niet aan de hoge kant. Nog steeds niet, ondanks deze trend. Um, en dat kan te maken hebben met, met de goede opvang, goede zorgverlening. Tijdig registreren. Dat er mensen in risicosituatie terechtkomen, dat is heel belangrijk. Hè. Zie je dat iemand in depressie belandt, in de schuldig, niemand heeft. Als er dan een telefooninstantie uh, is die, waar je naar kunt bellen, dat helpt soms al. Dus yes. laten we zeggen, de, vo de voorzieningen in Nederland zijn goed en daar wordt ook aan gewerkt. Goed, Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u zeer. Door nu naar Adkerhof. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent professor klinische psychologie en suïcidepreventie aan de Vrije ja. Universiteit van Amsterdam. Uh -huh. Wat valt u op aan deze cijfers? Ja, nou hetzelfde. Het is, het is natuurlijk een uh, geweldige stijging met 30% sinds uh, 2007. Ja, zitten we zitten eigenlijk in een, in een soort noodsituatie. De, de stijging is erg snel. En, en, en, en, zo snel is dat nog nooit ge geweest, die stijging. Dus ja, ik, uh, ik vind het een, uh, een alarmerende situatie. Nou zei Jan net? Uh, we kunnen op basis van dit onderzoek niet zeggen ja. dat het iets te maken heeft met de economische crisis. Maar in andere landen wijzen de uh, gegevens daar wel op. Hoe ja. ziet u dat verband?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 Um, dus in die zin denk ik dat we er wel vanuit kunnen gaan dat die um, ja, economische recessie, de werkloosheid, toch een, een grote bijdrage levert aan deze stijging. Ja, dat komt. Uh, dan brengt ons meteen op de mannen. Ja. Uh, Jan Latte zei het ook al. Die zijn kwetsbaarder de ja. mannen. Ja, zeker. Uh, ja. Zeker met die economische crisis in het achterhoofd. Ja, want je ziet. Altijd, wanneer er sprake is van een economische crisis... dan veranderen de suïcidescijfers onder de mannen en niet onder de vrouwen. Hoe komt dat? Uh, ja, Vrouwen zijn gewoon veel minder ontvankelijk voor conjuncturele uh, uh, schommelingen. Uh, je kunt ook zeggen, vrouwen zijn veel sterker in het leven. Die zijn niet zo snel uh, als het ware geraakt door... Uh, zaken zoals uh, werkloosheid of uh, uh, faillissement of wat dan ook. Ja, dus maatschappelijke positie is voor de man belangrijker? Ja, kennelijk uh, omtrent mannen hun identiteit toch veel meer aan, uh, aan, aan, aan, aan, aan presteren, status, uh, salaris, uh, baan. Ja. En als dat uh, in gevaar komt, dan is als het ware de hele identiteit opeens heel erg in gevaar. En worden ja. mensen depressief en gaan uh, zichzelf als het ware minderwaardig voelen. Nou, hebt u al uh, vrij lang gewaarschuwd. Uh, Schuwt, ja. uh, en aangedrongen op uh, maatregelen van de overheid. Nou, ja. zei Jan later net ook al: de overheid mm -hmm. doet het nodige. Mm -hmm. uh, doet de overheid inmiddels genoeg, vindt u? Nou, in deze situatie um, is het niet meer voldoende om gewoon te, te, te, te, te wachten, of zeg maar te berusten in de onze gezondheidszorg, die inderdaad heel goed is vergeleken met het buitenland. En dat we dan maar moeten wachten op de uh, ja, terugkeer van de economische groei. Ik denk dat we nu andere zaken moeten doen. En, Wat dan? Um, nou. Een advies wat ik je gegeven heb aan de overheid is om directer te interveneren in de financiële sector. In de uh, plaatsen waar mensen als het ware zichtbaar worden. Wanneer ze te maken krijgen met werkloosheid of schuldhulpverlening of werkloosheid. Of, scheiding. Uh, scheiding. Maar in ieder geval wanneer de financiële tegenslag uh, ook nog eens een keer een extra probleem voor ze vormt. Bovenop de andere problemen die mogelijk ook uh, aanwezig zijn. Ja, maar wat betekent dat concreet? Wat moet de overheid dan doen? Nou, mijn advies uh, was aan, de, aan, aan, aan het ministerie van leidt gatekeepers op, gatekeepers in de financiële sector. Wat zijn dat? Gatekeepers zijn mensen die beroepshalve te maken hebben met veel andere mensen en die tekenen van wanhoop kunnen, uh, kunnen oppakken. Dus bijvoorbeeld gatekeepers kun je aan denken aan leraren, dominees, brandweermensen, politiemensen, et cetera. Maar mijn advies was: leidt ook gatekeepers op in de financiële sector, bij banken, bij incassobureaus, bij curatoren, bij het UWV, zodat een aantal mensen in ieder geval snel... Uh, ja, tekenen van wanhoop kunnen oppakken en daar mensen ook op kunnen aanspreken. Maar pleit u dan voor een soort van huispsycholoog uh, a, nee. aan, aan huis bij zo'n nee. bedrijf als er een reorganisatie aan de uh, is? Nee, ik is eigenlijk meer voor een soort bedrijfshulpverlener. zoals dus je op elk kantoor van een bank wel iemand hebt die gek uh, is in wat die moet doen als er brand uitbreekt. Ja. Uh, en, en dat zijn kleine trainingen van de een of een halve dag. En ja. uh, zoiets kun je ook doen bij, uh, voor mensen die werken bij uh, curatoren of, of teurwaarders. Ja. Dat op elk kantoor één iemand getraind is in het onderkennen van uh, signalen van wanhoop en suïciderisico, uh, yeah. Die dat ook aan zijn collega's kan, als het ware, kan, kan meedelen. Yeah. En die ervoor kan zorgen dat mensen die in die wanhopige spiraal zitten uh, doorverwezen worden. Het zijn er 1 in 3 online, of het zijn naar de huisarts, het zijn naar de acute dienst van de psychiatrie. Juist. Want de problematiek is toch zodanig dat ook mensen die te maken hebben met werkloosheid vaak in een depressie raken die vaak goed behandelbaar is. Maar dat moet dan wel gedaan worden in de GGZ. En op tijd. En zo snel mogelijk, ja. ja. Want ja, het, het, ja. het is een bekend gegeven dat mensen die een suicide poging ondernemen vaak niet eens echt dood willen, maar dat het een soort van noodkreet is van help ik kom er niet meer uit. Ja, ja denk Mensen willen niet doodgaan omdat dood zijn nou zo, zo prettig is of dat het te prefereren valt. Maar het is vaak dat mensen als het ware dag uit uh, kampen met kwellende gedachten over hun situatie, over hun leven, over hun scheiding, over hun toekomstplannen, over hun mogelijkheden om terug in de, in, de, in de werksfeer te komen. Goed. En die kwellende gedachten, ja. daar willen ze aan ontvluchten. Ja. En dat daar is eigenlijk ik... de reden dat mensen suicide plegen. Juist. Het zijn schokkende cijfers, daarover zijn we het allemaal wel eens. Een toename dus van 30% aan zelfmoordgevallen sinds 2008. Ad Kerkhoff, professor klinische psychologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Dikke van Dalen is uitgebreid met 650 woorden. Onder andere selfie en poepbacterie zijn opgenomen in de nieuwe woordenlijst. Uh, maar er verdwijnen ook woorden uit de Dikke van Dalen. Althans, dat is de vraag aan hoofdredacteur Ton Den Boon. Er verdwijnen zeker woorden uit het dikke vandalen. Namelijk woorden die niet meer een omloop zijn. Als we kunnen constateren dat een woord gedurende langere tijd niet meer in de media wordt aangetroffen, dan kunnen we ervan uitgaan dat het woord in ieder geval verouderd is, maar waarschijnlijk verdwenen is. Um, toch zijn we tamelijk terughoudend met het schrappen van woorden. Uh, het woordenboek beschrijft niet de taal van de laatste tien jaar, maar van de laatste honderd jaar. Dus twijfelgevallen krijgen altijd het voordeel van de twijfel. Maar het is wel zo dat we woorden die te maken hebben met bepaalde oude ambachten, bepaalde vaktalen die verdwenen zijn, dat we die wel en dan moet u denken aan de klompenmakerij, de veenderij en de tabaksteelt. Uh, de hele terminologie daaromheen is uh, niet meer in gebruik. En dan uh, zijn die woorden dus ook niet meer relevant voor het woordenboek. Wat oh, is dus de hoofdredacteur van de Dikker van Dalen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Kaam? Rennen met roker Marcel Dekker. Eens kijken of hij al een beetje op adem is gekomen. Barendrecht, ja. Tilburg, ja. Den Haag, ja. Os, Weert, Heemstede, Haarlem, Drachten, Onswedden. Het zijn allemaal plaatsen waar Anne 50 jaar oud doorheen is gerend of nog doorheen moet rennen. Op zoek naar wat in hemelsnaam Anne? Plezier. Plezier, wacht even. Op je site stond dat je op zoek was naar zwerfafval. Ja, ook. Dat ligt er al. Dat hoef ik niet te zoeken. Want dat staat er heel erg prominent, hè? Dat je een zwerfafvaltocht door, uh, ja, door Nederland maakt. Ja, dat klopt. Dat doe ik. Kom, eens even stoppen. Want ik heb net een verkoudheid gehad. Sommige mensen zullen zeggen dat ik uh, teveel rook. Maar dat is helemaal niet zo, hoor. <sweak> Anne van Dalen. Nee, <laughs> Eén maand onderweg van twaalf maanden... Uh, een twaalf maanden durende zwerfafvalreis door Nederland. Ja, niet alleen omdat ze knettergek is, volgens mij. Of doe ik je dan onrecht aan... Nee hoor, nee. als je hem eigenlijk net te gek vindt, mag je dat vinden. Ja, maar ja. ook omdat je bezield bent. Dat kun je toch wel zeggen, als je op je blote voeten... Die je, nou, die, je hebt nu wat aan je voeten, maar normaal gezegd doe je het op blote voeten. Als je zo door Nederland heen gaat, waarom doe je dat? Omdat het leuk is, omdat ik het leuk vind. Ik hou van hardlopen. En als ik toch aan het hardlopen ben en ik zie ze wel liggen... Ja, dan buk ik even en rap ik het op. Ja. Hoe doe je dat praktisch dan? Want ik kan me zo voorstellen... als je voortdurend geënt bent op dat zwerfafval... dat je dan op een gegeven moment een rugzak vol hebt. Uh, nou, plastic tasjes neem ik mee en uh, daar stop ik het in. En als ik een prullenbak tegenkom, gooi ik het er weer in. Ja. En dan ben ik er weer leeg en dan ga ik weer door. Ja. Ooit een directiesecretarisse geweest die het op haar heupen kreeg. Kan je dat zo zeggen? 50 jaar... Ja. We hebben allemaal wel eens last van een midlife-crisis. Ja. Nou, dan zou ik honderd worden. Dat vind ik wel goed. Ja. Ja. Maar dat zwerfafval is toch belangrijker dan uh, uh, jij het nu laat voorkomen? Want, uh, nou goed, het staat op je site. Maar je kunt het ook sponsoren zelfs. Hè? Dat zwerfafval. Als jij een bepaalde hoeveelheid ophaalt. Hoe zit dat? Nou, je kunt een dagopbrengst sponsoren. Dus, en dan sponsor je een bedrag wat je zelf uh, aan mij wilt doneren. En uh, dan ben jij de sponsor van die dag. En dat is maar net welke dag waar ik loop. Maar je kan dat zelf aangeven. Als je bijvoorbeeld zelf uit uh, TJ Extra Deel komt. En ik kom uh, in TJ Extra Deel. Dan sponsor je de dag van TJ Extra Deel. Dan haal ik, uh, weet ik veel, uh, x-aantal kilo's op daar. Ja, maar je en... zegt net dat je het in de vuilnisbak gooit. Wie controleert dat dan? Ik <laughs> Geloof me op mijn bruine ogen. <laughs> ik weeg dingen, uh, zakjes voordat ik ze weggooi. En uh, aan het eind van de dag uh, tel ik het op. En dat is dan de dag opbrengst. Ja, je bent al een maand onderweg, hè? Uh, kun je al zeggen van... nou, deze plekken, dat was zo uh, schrijnend als het om zwerfafval gaat? Um, nou, steden zijn uh, sowieso uh, wel erg uh, zwerfafvallerig. En um, fietsroutes voor de uh, middelbare schoolkinderen. En um, provinciale wegen. ja. Nou is het niet alleen dat afval te sponsoren, uh, maar ook je slaapplaats. Je sliep vannacht in Kaam, waar we nu op aflopen. Een prachtig boerderijtje trouwens, in het midden van nergens. Heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, uh, dat weet ik ook niet precies. De, de mensen die uh, zien het op Twitter of Facebook of op mijn website. En die roepen dan, uh, oh leuk, kom maar langs. Of, uh, oh leuk, kom maar langs bij mijn moeder in Kaam, ja. bijvoorbeeld. En tot nu toe is dat heel goed gegaan he, met die slaapplaatsen. Ja. Nou komt de winter er nog aan. Zie je daar tegenop met die blote voeten en die ijskou? Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik kijk er naar uit. Niet zozeer dat meteen tenen eraf vriezen. Maar ik loop heel graag in herfst en winter. Ik ben niet zo'n zomerloper. Ga je nog elf maanden doen. Nou, Anne van Dalen, rennen maar. Hup. <laughs> Succes. Ja, Marcel ook. Straks Frankrijk wacht met smart op de nieuwe Asterix en Obelix. Bij eerst... Two one go Deze dag 1998 Maxi Ja, onmiskenbaar het geluid van Mirri Savaas, de zangeres zonder naam. Deze dag in 1998 overlijdt ze op 79-jarige leeftijd. Goede vriend en biograaf Ben Holthuis maakt zich nog altijd boos... over de afwikkeling van de nalatenschap van de koningin van het levenslied. Ik wist wel dat het er aan zou komen, omdat het niet goed ging met haar gezondheid. Maar dat het zo slecht ging, wist ik niet... Mijn tijd is zo. In alle lagen van de bevolking had ze bewonderaars. was meer dan een zangeres, vond geen, Want oprecht betrokken bij minderheden en minder bedeelden. Meri Servaas zong een kleine 600 liedjes en kreeg 59 gouden en platina platen. Toen Meri Servaas naar Hoorner horen, Heide, dat is een verpleeghuis in, in Zuid-Limburg, werd overgeplaatst, kreeg ik te horen dat ik niet meer welkom was. Dat heb ik te horen gekregen van uh, de dienstbode en van de boekhouder. En dat was eigenlijk omdat ik... Uh, in die tijd schreef ik ook nog wel verhalen. En ik, ik heb toen een verhaal gepubliceerd... Waar, waarin stond dat, dat ze werd ontvoerd naar het verpleegtehuis. Dus misschien een beetje raar uitgedrukt... maar uiteindelijk kwam het daar wel op neer. Ze is gewoon weggemoffeld. En uh, ja, uh, om, de, om zeg maar... Uh, de, uh, de, de nalatenschap uh, uh, naar zich toe te trekken hebben twee mensen gewoon gezorgd voor dat er geen potkijkers meer waren. Deetje, ik, Deetje, ik ben daar woedeloven. Ik vind het een gros schandaal zoals Meri's en Vaas eigenlijk uh, uh, opgesloten is, afgevoerd is, haar begraven is, wat een aanfluiting maar Ik ben een onbeschoten fan, hoor, maar we maken het er niet in. We moeten gewoon wachten als de plaats is. Ik was niet welkom in de kerk. Ik ben wel de kerk ingegaan, want ik dacht, nu laat ik het erop aankomen. Als dus ik word weggestuurd, maak ik een scène. En ik ben niet weggestuurd, ik mocht achter in de kerk toekijken. Ik ben blij dat Marianne Weber dat lied ten gehore zal brengen. De woorden van Mary zal nazingen. Zij die met elkaar een grote verbondenheid voelden. En we nemen zo samen afscheid... De bungalow van de zangeres zonder naam is volledig ontmanteld. Nee, nee. Dat is uiteindelijk op een, op een anonieme veiling in, in Limburg geveild. Niemand wist dat het van de zangeres was. En het is geëindigd op rommel. Maar het, eh, als er een taartje van de zangeres zonder naam op de radio wordt gebruikt, gaan de rechten naar deze twee mensen. Het is een grof schandaal hoe zo'n grote vrouw... die veel voor Nederland heeft betekend... veel voor andere mensen heeft gedaan... hoe die vrouw is behandeld door twee mensen... die alleen maar op financieel belang uitwaarden. Ben Holthuis, vriend en biograaf van de zangeres Zonder Naam. Ze overleed deze dag, Mary Servaas, in 1998. We gaan naar het zuiden, Scarlett May old suzuki favorite tune the road is dusty direction south i'm a way to the country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 Direction South, Scarlett May. Het is 7 voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Frankrijk, want daar wordt met smart gewacht op de nieuwste Asterix en Obelix. Het stripboek verschijnt morgen. Bijzonder moment, want het is de eerste album waar de geestelijk vader van Asterix, de tekenaar Uderzo, niet aan heeft meegewerkt. Frank Renaud, onze man in Parijs, Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vier jaar geleden dat het laatste Asterix verscheen. Is Frankrijk inderdaad met smart te wachten op dat nieuwe boek? Ik durf het bijna niet te vertellen hoe erg met Smartjes te zitten te wachten. Het is enorm, het is overstelpend. Radio, televisie, kranten, allemaal hebben ze het er al over. En al weken, hè. Want dit stripboek, de 35e Asterix en Obelix, heet Asterix bij de Pikte. Het verschijnt morgen dus in 23 talen in een oplage van 5 miljoen stuks. Ik weet niet of jij je een boek kan herinneren... waar een eerste oplage van 5 miljoen stuks verscheen. Uh, nee, niet direct. Dat is ik, nee. heel ja, erg wat. Is... <laughs> en bovendien... Ja. Niet, er is vooraf heel erg weinig over de inhoud bekendgemaakt. En dat maakt de spanning dus alleen nog maar groter, ja. ja. En ook het verschil eh, met de, de oorspronkelijke eh, eh, createur, hoe zeg je dat, De bedenker van eh, Asterix en Obelix. Want mm. dit is het eerste verhaal van de hand van Jean-Yves Ferry en DJ Conrad. Ja, eh, ja precies. Ja, want... Wordt er ook met, met Argus ogen gekeken of, laten we zeggen, de nalatenschap van de geestelijke vader wel intact blijft? Ja, nou, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Hè? Want Albert Uderzo die is 85, die heeft inderdaad gezegd... ik stop er nu mee. René Corsini, die de teksten schreef, die overleed al eerder in 1977. Twee nieuwe mensen dus. Dus iedereen kijkt met argusogen inderdaad... of ze het wel goed doen natuurlijk. Hè? Of ze de erfenis van Asterix en Obelix wel goed voortzetten. De eerste reacties zijn positief. Want Albert Uderzo is ook nauw betrokken geweest bij dit hele boek. Hij is ook degene geweest die heeft aangewezen... wie die erfenis voort mag zetten, wie mag gaan schrijven... wie mag gaan tekenen. Hij is heel erg nauwelijks bij de productie betrokken geweest. En hij zegt, ik ben tevreden. Juist. Goed, nou ja, Asterix en Obelix is natuurlijk een enorme held... ook op cinematografisch gebied, zal ik maar zeggen, in, in Frankrijk... met de, mm -hmm. de Francie, Franse Rus uh, Departieu als uh, Obelix. Uh, maar mm -hmm. er is ook een uh, tentoonstelling in de Nationale Bibliotheek. De Nationale Bibliotheek, het statige instituut daar in Parijs... met een stripboek... Mm -hmm. Ja, inderdaad. En het, is, het is niet voor het eerst, maar het is wel heel uitzonderlijk dat ze dat doen. Maar de Fransen zeggen ja, Asterix hoort bij de cultuur. Asterix is kunst. Hè? Want het is, uh, de teksten zijn erg goed, inderdaad. Dus hoogstaande literatuur wordt hier gezegd. Want er zitten verschillende lagen, ook in de verhalen die je als kind makkelijk kunt lezen vanwege de grapjes. Als je volwassen bent, kun je ze lezen vanwege de culturele verwijzingen, bijvoorbeeld. De tekeningen zijn heel erg verfijnd. Dus ja, een grote tentoonstelling, een overzichtstentoonstelling in de nationale bibliotheek. Ik ben er gisteren geweest, en wat eigenlijk het leukste is aan die tentoonstelling, natuurlijk hebben ik bedoel, daar gaan dromme kinderen doorheen... die staan te schaterlachen overal bij alle tekeningen en de filmpjes. Maar het is ook een eerbetoon aan die twee creatoren, zoals je zei. Hè? Die twee bedenkers, de tekenaar en de, de schrijver... René Corsini en Albert Oudorzo. Die hele jeugd, hun vriendschap en hoe ze naar elkaar toe groeiden... en uiteindelijk de chemie tussen die twee mannen... en hoe dat Asterix opleverde. Dat is ook te zien in Parijs. Juist. Hoe gaat het heet eigenlijk, het nieuwe album? Je zei net iets over Ho de Picten. In welke taal wil je het horen van de 23 die er verschijnen? In het Frans, maar dan. <laughs> Astrid Gele piekt, een schots volk, is okay. dat. <laughs> We kijken dan naar uit. Morgen is het zover. Dankjewel, Frank. Vanuit Parijs. Tot zo, dames en heren. Kies goedemorgen Nederland. Kies KRO. Ondertussen, op de redactie van De Overnachting. Na 28 jaar trouwedienst vertrekt hij als hoofddirecteur.